Nou, er is uh, belangrijk agenda nieuws, of misschien geen nieuws, maar uh, komende vrijdag denk je misschien dat het hartjesdag uh, is ofzo, uh, van een commerciële truc. Maar uh, het is uh, vrijdag vanaf 5 uur is het uh, op, uh, ja... Waarschijnlijk ook op Radio Patterpoole op een gegeven moment. Maar ja, vooral op uh, Big Toilet Radio uh, is uh, het Soto Festival. Uh, maar uh, uh, ja, is, zoals gezegd. Uh, uh, en dat grondig, zal uh, ja, ja, ja. beginnen om vijf uur. En dat is, is een uh, heel druk programma. Uh, so oh shit. So met onder andere ja, uh, heel veel Soto. Uh, uh, uh, yeah. en, uh, en Big DJ toilet radio. Patapie. Radio. Maar uh, ik zal zo even het programma erbij halen. En dan gaan we nu eerst nog even luisteren naar het laatste liedje van vandaag. Ja, dat is... En uh, uh, dat begint om uh, vijf uur op uh, Big Toilet Radio. Je kunt uh, kijken op uh, de site bigtoilet.radio, geloof ik. En uh, nou, dat begint om vijf uur met uh, Choco Muur. Die uh, doet een uh, openingspraatje. En die gaat vertellen over uh, Soto 2025. Waar dat allemaal gaat gebeuren. En hoe het allemaal heet. Dan is er om uh, half zes is uh, Duke S. Yes. Yes. Uh, en dan is er om uh, zes uur. Een uh, surprise guest. Soto Time Machine Past and Future. Hmm. Nou, dat klinkt heel spannend. Dan om uh, zeven uur is... Uh, 3rd Symphony Live. En dan om half 8 speelt Martin K. Petersen. En om 8 uur is dan DJ Patapie. En om half 9 is Sound Motherfucker. En daar is DJ Haki Taki tot 10 uur. En dat allemaal op Big Toilet Radio. En dat is dus komende donderdag. Nee, het is vrijdag. Wacht even. Het is waarschijnlijk vrijdag. Uh, maar. Oh, wacht. Oh, nee. Vrijdag. Uh, big Toilet. Ah, Big Toilet. Nou. Nee. Yeah. Ja. Wat zeg je nou? Side by side.